Van Tilburg, mijn naam is Walter Verhoeven. Uh, zometeen gaat professor Leveld, voorzitter van de Onderzoekscommissie, een toelichting geven op het interimrapport uh, dat hij daarna zal overhandigen aan de magnificus van deze universiteit, professor Eilander. Uh, professor Leveld gaat een, een toelichting geven uh, op het rapport voordat hij het overhandigt. En daarna zal professor Eilander een eerste reactie geven op het rapport. En dan staat u vrij om hen beide daarna te bevragen. Dat geldt ook voor de twee andere leden van de onderzoekscommissie, professor Hagenaas en professor Groenehuizen, die ook allebei achter de tafel zitten. Om 1 uur, aan het eind van deze persconferentie, maakt de Universiteit van Tilburg het rapport openbaar. U krijgt allemaal een exemplaar aan het eind van deze persconferentie. En we gaan het ook publiceren op onze websites. Um, bij het rapport krijgt u ook de teksten van de inleidingen. Van professor Leefveld en professor Eilander. En een handout met de juiste persoonsgegevens. En na deze persconferentie zijn professor Leefeld en professor Eilander beschikbaar voor interviews. Mijn collega Clemens van Diek heeft daar een rooster voor u gemaakt. Zodat u ze allemaal vanmiddag aan de beurt komt. Dan geef ik nu graag het woord aan professor Leefveld. Dank u wel. Op 9 september jongstleden heeft Rector Magnificus van de Universiteit van Tilburg professor Eilander een commissie ingesteld... ...om onderzoek te doen naar de inbreuk op wetenschappelijke integriteit door professor Diederik Stapel... ...welke hem in de dagen daarvoor was gemeld en waarvan hij zich ook persoonlijk had overtuigd. De commissie bestaat uit drie leden, professor Mark Groenhuizen... ...hier gezeten, hoogleraar straf en strafprocesrecht en victimologie aan deze universiteit. Eh, professor Jacques Hagenaars, die daar aan het eind van de tafel zit... ...emeritus hoogleraar methode en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan deze universiteit. Eh, en het Tilburgse reglement volgend een externe voorzitter, professor Pim Leveld, die hier voor u staat... Ik ben emeritus directeur van het Max Planck Instituut in Nijmegen en oud-president van de KNW. Wij werden bijgestaan door uitvoerend secretaris Dr. Shirley Baart. De opdracht aan onze commissie was en is tweeërlei. In de eerste plaats dienen wij aard, omvang en duur van de fraude in kaart te brengen. In de tweede plaats... Plaat, moeten wij ons een idee vormen over de werkwijze en de onderzoekscultuur die deze inbreuk mogelijk hebben gefaciliteerd. Als mede aanbevelingen formuleren om herhaling te kunnen voorkomen. De commissie streefde ernaar om voor eind oktober de rector een interim rapportage eh, aan te bieden. Dat hebben we dus bij deze gehaald. De heer Stapel is zijn wetenschappelijke carrière begonnen in Amsterdam, aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1997 promoveerde. In het jaar 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar in Groningen en eind 2006 volgde zijn benoeming aan de universiteit hier in Tilburg. In goed overleg tussen de rectores van deze drie universiteiten zijn er in Amsterdam en Groningen zuster commissies ingesteld die de publicaties van de heer Stapel eh, onderzoeken welke in die twee eerdere periodes zijn verschenen. De drie commissies werken zorgvuldig samen. In het interim rapport dat ik de rector straks ga aanbieden zijn op de geëigende plaatsen de relevante teksten ingevoegd die door de andere commissies zijn aangeleverd. De werkwijze van de drie commissies ...is vergelijkbaar. We zijn begonnen met het verzamelen van de publicaties van de heer Stapel... ...en van de onderzoeksgegevens die daaraan ten grondslag liggen. We hebben interviews gehouden met co-auteurs... ...met promovendi, collega's, bestuurders... ...en met de klokkenluiders die de fraude hebben ontdekt en gemeld. Wat zijn onze bevindingen? De omvang van de fraude is zeer aanzienlijk, zo hebben wij geconstateerd... Op dit moment hebben we zekerheid over zo'n dertigtal tijdschriftartikelen die door de heer Stapel gefabriceerde data bevatten. Dit zijn publicaties in de beste peer-reviewed journals op zijn vakgebied. We hebben serieuze vermoedens van fraude ten aanzien van nog eens enkele tientallen artikelen, waaronder ook hoofdstukken in boeken en in proceedings. Die frauduleuze datafabricage heeft zich gedurende vele jaren afgespeeld. In ieder geval al tijdens stapels Groningse periode. En tenminste teruggaand tot 2004. Het uitvoeren van onze eerste opdracht, de bepaling van de omvang en de duur van de fraude, zal nog ruime tijd in beslag nemen. We moeten samen met onze Groningse en Amsterdamse collega's Elk van zijn 130 tijdschriftpublicaties onder de loep nemen. Met name de statistische loep. Hetzelfde geldt voor een 24-tal hoofdstukken in boeken. Plus nog een groot aantal papers in proceedings. Wel kennen we inmiddels heel goed de aard van de fraude. De belangrijkste variant, met name hier in Tilburg, is deze. Samen met een jonge onderzoeker... Dat kon een masterstudent zijn, een promovendus of een postdoc. Werd geheel à een theorie bedacht waaruit één of meer toetsbare hypothesen uh, konden worden afgeleid. Vervolgens werden gezamenlijk in groot detail experimenten bedacht en voorbereid waarmee die hypothesen getoetst konden worden. De onderzoekspartner prepareerde. Alle benodigdheden voor de experimenten, zoals vragenlijsten, plaatjes, belonend snoepgoed en wat dies meer zijn. Alles in de juiste aantallen. In veel gevallen moest de medewerker ook een tabel inleveren met de op grond van de hypothese verwachte empirische uitkomsten. Deze voorbereidingsfase was intensief en kon veel tijd vergen. Dan volgde de uitvoeringsfase. Het onderzoek zou worden uitgevoerd op onderwijsinstellingen, scholen in de landen waarmee de heer Stapel naar eigen zeggen uitstekende contacten onderhield. De onderzoekspartner leverde alle materialen voor het experiment af aan de heer Stapel. In veel, veel gevallen werden de spullen achter in zijn auto gezet. De heer Stapel ging dan zelf, zogenaamd, met die spullen naar de betreffende school. Daar werd het experiment zogenaamd uitgevoerd... in veel gevallen door betaalde researchassistenten van de heer Stapel. Die voerden ook zogenaamd de data in, in de computer. Na enige tijd ontving de junior onderzoeker de dataset van de heer Stapel... deed erop de gebruikelijke analyses en schreef een eerste versie van het eh, onderzoeksverslag... ...respectievelijk het artikel. Ons rapport meldt ook andere varianten van stapels datafabricage... ...maar dit voldoet om een beeld te geven. Niet alleen is de omvang van stapels fraude verbijsterend... ...de commissie is werkelijk van de ene verbazing in de andere gevallen... ...maar nog schokkender is het persoonlijke leed dat, daar, dat hij daarmee heeft aangericht... Met name heeft hij niets ontziend, jonge mensen die aan zijn zorg en leiding waren toevertrouwd, misbruikt voor zijn eigen eer en glorie. Bij slechts zeven van zijn 21 Groningse en Tilburgse promovendi staat vast dat de dissertaties geen gefingeerde data bevatten. Alle andere, twee derde dus, bevatten data die door de promotor zijn aangereikt. Bij veel daarvan bestaat zekerheid, respectievelijk serieuze verdenking, dat die data zijn gefingeerd. We spreken hier over jonge, ambitieuze onderzoekers die bij het begin van hun wetenschappelijke carrière moeten ontdekken dat hun promotor ze heeft voorgelogen, die niet meer trots naar hun eigen dissertaties kunnen kijken, die een deel soms de meerderheid van hun tijdschriftpublicaties van hun cv moeten schrappen. Zij zijn ten diepste in hun eer en in hun carrière getroffen. Onze commissies hebben kunnen vaststellen dat ze allen onwetend waren over deze datafraude en die ook niet hebben kunnen vermoeden. Ook andere co-auteurs zijn in meerdere of mindere mate beschadigd ...door Stapel's nietsontziende manipulaties die grote morele verontwaardiging hebben opgewekt. Hoe heeft de heer Stapel deze fraude op grote schaal zo lang weten vol te houden? De belangrijkste verklaring hier moet worden gezocht in Stapel's werkwijze. Een combinatie van raffinement en machtsmisbruik. De zorgvuldige, intensieve voorbereiding van elk experiment liet er werkelijk geen twijfel over dat het om echt onderzoek ging. Er werd rekening gehouden met subtiele details... zoals bijvoorbeeld de examenperiodes op scholen. De scholen wilden zogenaamd alleen met de heer Stapel te doen hebben... die er zogenaamd voordrachten hield of lessen gaf... of die scholen, naar zijn zeggen, beloonden met beamers of computers... Die exclusiviteit, zo liet hij weten, garandeerde ook de toekomstige samenwerking met die scholen. Het werd niet op prijs gesteld wanneer er steeds weer andere jonge onderzoekers de klassen binnen zouden lopen. De ingevulde vragenlijsten, als daar werd, om werd gevraagd, waren niet meer beschikbaar. Het was immers onmogelijk voor de scholen of voor de heer Stapel zelf die grote stapels vragenlijsten te bewaren. Enzovoorts. De heer Stapel verkeerde in een zichtbaar machtige positie. Hij was de wetenschappelijke corifee van het departement... zo niet van de faculteit. Hij werd departementsvoorzitter eh, en vervolgens decaan. Zijn gezag was onaantastbaar. Dat oogste bewondering, maar ook angst. Wanneer een onderzoekspraak... Partner. Het waagde door te vragen naar de vragenlijsten, naar bijzonderheden van de onderzochte school of anderszins, dan wees de heer Stapel op het vertrouwen dat hem toekwam in die intensieve samenwerking. Hij liet, als dat zo uitkwam, merken dat er twijfels eh, konden reizen over de voortzetting van die samenwerking of over de partners geschiktheid voor een eventueel ajoerschap. Machtsmisbruik was hem niet vreemd. Samenvattend moet de commissie concluderen dat het hier gaat om een grootschalige, langdurige fraude met data, waardoor mensen en met name jonge aan de heer Stapel toevertrouwde onderzoekers aan het begin van hun carrière ten diepste getroffen zijn. Dit is uitzonderlijk laakbaar gedrag waardoor de wetenschap en met name het vakgebied van de, van de sociale psychologie in hoge mate eh, is geschaad. Dit wangedrag is bij ons weten zonder precedent voor een hoogleraar in stapels positie. Het goede nieuws van onze commissie is dat de fraude alleen en uitsluitend stapels werk was. Hij was niet de leider van een criminele organisatie. Het andere goede nieuws is dat uiteindelijk de, wetenschapper, de wetenschap zelfreinigend is gebleken. Het waren jonge, kritische onderzoekers die deze beerput hebben weten te openen. De commissie heeft op grond van haar bevindingen een aantal aanbevelingen geformuleerd. Ik noem er drie. De eerste reageert op het feit dat in Tilburg de rector magnificus staat aangewezen... ...als de vertrouwenspersoon voor meldingen van integriteitsschending. Het bleek de commissie dat dat voor studenten en stafleden... ...een forse drempel was om te overschrijden. Je gaat niet hoog op naar de rector, zoals de voor de hand liggende gedachte... ...als je je vermoedens niet keihard kunt maken. Daar kwam bij dat in de algemene perceptie... ...de heer Stapels zich vanaf zijn aanstelling als decaan kon verheugen in aanzienlijke steun door het college van bestuur. Hier lag een echte belemmering voor melding, zo bleek de commissie. De Tilburgse regeling volgt niet de landelijke afspraak, de zogenaamde LOWI-richtlijn, die een, die een van, het bestuur, van de bestuurslijn onafhankelijke vertrouwenspersoon voorschrijft. Ons advies is om dat per direct te corrigeren. De tweede aanbeveling betreft de archivering van psychologische onderzoeksdata. De internationaal gangbare norm is dat onderzoeksdata die aan psychologische publicaties ten grondslag liggen, tenminste tot vijf jaar na publicatie gearchiveerd worden eh, en op aanvraag ter beschikking gesteld moeten worden aan eh, andere wetenschapsboevenaren. De heer Stapel stelde primaire data, zoals vragenlijsten, Zelfs niet eens ter beschikking aan zijn eigen co-auteurs. Data-archivering stond niet in zijn woordenboek. Hij werd daar ook niet bestuurlijk op aangesproken. Die archiveringsregel dient ten spoedigste te worden geïmplementeerd in Tilburg. Maar ik, nou, ik vrees ook op veel andere plaatsen in Nederland waar dat nog niet het geval is. Niet alleen de ruwe laboratoriumdata moeten worden gearchiveerd en wel zo dat ze niet meer gewijzigd kunnen worden, maar ook ingevulde vragenlijsten, band- en videoopname en wat die's meer zijn. De publicatie dient te vermelden waar de ruwe data zich bevinden en hoe ze toegankelijk zijn. De derde aanbeveling die ik hier noem spruit voort uit de grote morele verontwaardiging die Stapels Handelen heeft opgewekt. De commissie be beveelt de Universiteit van Tilburg aan bij het Openbaar Ministerie aangifte te doen van valsheid in geschriften, CQ-oplichting door de heer Stapel. In dit verband speelt een belangrijke rol dat dit frauduleus handelen ernstige schade Toe heeft gebracht aan de goede naam en carrièrekansen van aan de heer Stapel toevertrouwde jonge wetenschappers. Ik wil nu graag overgaan tot de aanbieding van ons interim rapport aan de Rector Magnificus. nog een keer. Het was nu het woord aan professor Philip Eilander. Dank u wel. Goedemiddag. Ik geef graag een korte... Eerste reactie op de inhoud van het interimrapport dat door professor Leefveld is aangeboden. En met name zal ik ingaan op wat hij zojuist heeft gezegd bij die aanbieding. Ik begin echter met te zeggen dat ik het buitengewoon waardeer dat we hier vanmiddag, slechts 52 dagen na de instelling van de commissie Leefveld een interimrapport hebben, beschikbaar hebben, dat u zojuist heeft kunnen aanhoren dat ons heel veel leert over wat zich in deze gruwelijke fraudezaak heeft gegeven. Afgespeeld. Hoe kwam deze zaak aan het licht? Ik werd zelf ruim twee maanden geleden, om precies te zijn, op zaterdag 27 augustus, voor het eerst geconfronteerd met een signaal dat er iets niet in de haak zou zijn met het onderzoek van Stapel. Voor mij werd al snel duidelijk dat het een serieuze kwestie betrof en dat nader onderzoek aangewezen was. En ik kan u zeggen, dames en heren, dat deze zaak mij de afgelopen 65 dagen. ...niet alleen heeft bezig gehouden, maar ook niet meer heeft losgelaten. Ik heb zelf direct gesproken met de klokkenluiders... ...die ik alle lof heb gegeven en zal blijven geven... ...voor hun moedige en evenwichtige optreden. En ook sprak ik met Stapel zelf. En ik kon al snel de conclusie trekken dat het helemaal mis was. En dat er sprake was van een ernstige inbreuk op de wetenschappelijke integriteit... ...door het gebruik van gefingeerde data en dat op een grote schaal. En dat is ook toegegeven door Stapel in een gesprek met mij op 6 september. Vervolgens stond ik voor diverse beslissingen... die genomen moesten worden over het vervolg. Zo is Stapel direct op non-actief gesteld... en kort daarna, medio september, door het universiteitsbestuur ontslagen. We hebben gekozen om het slechte nieuws direct in alle openheid... zelf naar buiten te brengen en onze aanpak duidelijk te maken. De onderste steen moest... ...vond ik en vind ik nog steeds bovenkomen om precies te weten wat hier is misgegaan... ...om waar mogelijk zaken nog te herstellen en lessen te trekken voor de toekomst. En dat, dames en heren, moet je uiteraard niet zelf willen doen... ...maar overlaten aan anderen die van meer afstand, onbevangen en zonder belangen... ...behalve die van de wetenschap zelf, onderzoek kunnen doen, conclusies kunnen trekken... ...en aanbevelingen kunnen formuleren om herhaling te voorkomen... En ik heb professor Pim Leveld benaderd en bereid gevonden om het voorzitterschap van een commissie van drie op zich te nemen. Dat heb ik buitengewone prijs gesteld en dat geldt evenzeer voor de bereidheid van professor Mark Groenhuizen en professor Jacques Hagenaars om hun kostbare tijd voor deze vervelende zaak in te zetten. Ik heb naar mijn overtuiging alle, de commissie alle ruimte en steun gegeven om het werk in onafhankelijkheid te doen. Maar dat zij al na 52 dagen zoals gevraagd op 31 oktober vandaag het interim rapport hebben kunnen aanbieden... ...is geheel en al aan hen zelf te danken en ik ben ze daar zeer erkentelijk voor, dat wil ik bij deze gezegd hebben. In goed overleg met de collega rectoris van de Universiteiten van Groningen en Amsterdam is besloten... ...om samen op te trekken in deze zaak, en zoals professor Leveld al heeft aangegeven... ...resulteert dat in een goed afgestemde rapportage door de drie onderzoekscommissies. Ik kom dan toe... ...aan de inhoud van het interimrapport en mijn eerste reactie op de bevindingen en aanbevelingen. Het rapport bevestigt de ernst en omvang van deze zaak. Hoe kan iemand zoveel schade aanrichten? Onvoorstelbaar. Niemand zal begrijpen hoe een hoogleraar zo met de belangen van de aan hem toevertrouwde jonge mensen omgaat. Schokkend. Ongekend wat hier is gebeurd. In zijn omvang, de duur al minimaal zo'n acht jaar lang... ...en in ieder geval in zijn periode in Groningen en Tilburg en in zijn raffinement. Ik wist dat het een zeer ernstige zaak betrof... ...maar de commissie laat overtuigend zien dat het nog weer ernstiger is dan gedacht. En dan denk ik uiteraard vooral en in het bijzonder aan het persoonlijk leed... ...dat is veroorzaakt bij promotie, Promovendi en co-auteurs. Uiteraard doet het me goed om in het rapport de bevestiging te krijgen... ...dat Stapel dit geheel en al zelf op zijn geweten heeft... ...en dat er niemand anders in het spel heeft gezeten. Ik ben enorm opgelucht dat de commissie meent dat de promotie zelf geen blaam treft... ...en dat de verkregen doktersgraad derhalve niet in het geding is. Ik prijs me ook gelukkig met de conclusie van de commissie... ...dat er op geen moment enig functionaris binnen de universiteit is geweest... ...die over zodanig dwingende aanwijzingen van academisch wangedrag heeft beschikt... ...dat hij of zij daar officieel werk van had moeten maken. Ook lees ik in het rapport dat mijn optreden vanaf 27 augustus als evident doeltreffend wordt getypeerd. Maar, dames en heren, dit betekent vanzelfsprekend absoluut niet dat er maar enige reden is vandaag voor tevredenheid. Daarvoor is de aangedichte schade te groot en bovendien legt de commissie de vinger op enkele zere plekken. Blijft bijvoorbeeld de klemmende vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren en met name de vraag...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 Het wezen en de kracht van wetenschap, dat er sprake is van collegiale toetsing en kritiek, is hier in het geheel niet uit de verf gekomen. En dit is wat mij betreft een kostbare les waar we van moeten leren. Vertrouwen dient weliswaar het fundament te blijven voor samenwerking en kwaliteitsbewaking in de wetenschap, maar dat dient ondersteund te worden met een organisatie en een klimaat waarin misstanden worden voorkomen of tenminste eerder worden gesignaleerd. We zullen de organisatie van ons wetenschapsbedrijf tegen het licht houden en waar mogelijk verbeteren. Ik kom dan ook al bij de aanbevelingen van de commissie. Vele van die aanbevelingen zullen we zo in dank aanvaarden en overnemen. Ik ga nog in het bijzonder in op enkele van die aanbevelingen, waaronder de zojuist door professor Leveld genoemde. Wij zullen onze regeling vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit op de kortst mogelijke termijn geheel volgens de richtlijn van het LOEI vormgeven en glashelder communiceren waar studenten en medewerkers terecht kunnen met klachten of signalen op dit vlak binnen onze universiteit. Wij mikken op een stelsel waar de drempel om een klacht in te dienen of een signaal te geven laag is en tevens snel op het passende niveau een effectief vervolg kan worden gegeven aan de klacht of het signaal. De commissie beveelt ook aan de supervisering van psychologisch promotieonderzoek... ...altijd door minimaal twee promotores of co-promotores te laten doen. Ik kan hier zeggen dat die praktijk nu al is gevestigd. Ik zal bewaken dat het zo blijft. En ik ga nog een stap verder. Want waarom zou deze goede praktijk alleen in de sociale psychologie moeten gelden? Ook in andere domeinen van de wetenschap kan zich immers iets dergelijks voordoen. Bovendien gebeurt het beoefenen van wetenschap... ...steeds meer in teamverband en door joint productions. Ik zal in het college voor promoties van onze universiteit een voorstel ter bespreking voorleggen... ...om dit breder in onze universiteit te trekken. Essentieel is inderdaad ook de duurzame archivering en het gebruik van data in het onderzoek. Dit maakt immers controle mogelijk. Ik onderschrijf dat publicaties dienen te vermelden waar ruwe data zich bevinden en hoe ze toegankelijk zijn. Dit kan ook... ...winst opleveren voor de samenwerking tussen onderzoekers. Ten slotte, ik werk zo graag in de academie en aan deze mooie universiteit... ...omdat ik jonge mensen graag de kans geef om het beste uit zichzelf te halen. Onze passie en ambitie moet zijn om de studenten en promovendi zo op te leiden... ...dat ze beter en wijzer worden dan wij zijn. En dat is precies de reden, dames en heren, waarom ik zo verontwaardigd en geschokt ben door wat er is gebeurd... Ik begrijp dus heel goed wat professor Leveld bedoelt toen hij zojuist sprak... over de grote morele verontwaardiging die Stapels handelen heeft opgewekt. Ik vind het dan ook niet verwonderlijk dat de commissie de Universiteit van Tilburg aanbeveelt... bij het Openbaar Ministerie aangifte te doen van valsheid in geschriften, CQ, oplichting door de heer Stapel. Ik realiseer me ten volle dat aan een dergelijke actie diverse aspecten kleven. Behalve de juridisch-technische kant van de zaak gaat het ook om de vraag of de betrokkenen al niet genoeg is gestraft... door het verlies van zijn baan, zijn reputatie en door de stroom van negatieve publiciteit. Ik denk daarbij ook aan zijn gezin. Dat neemt niet weg, dames en heren, dat de belangen van de wetenschap... en van jonge wetenschappers zozeer geschaad zijn... dat strafrechtelijk optreden aangewezen kan zijn. Het is niet aan mij om daarover een oordeel te geven. Het Openbaar Ministerie zal immers bij de beoordeling van de opportuniteit van een vervolging... ...al deze aspecten en de omstandigheden van het geval laten weten. wegen. Ik ben met mijn collega rector Magnificus van de Rijksuniversiteit in Groningen in gesprek... ...om bij de voorbereiding van deze aangifte gezamenlijk op te trekken. Ik rond af. We kunnen helaas niet meer ongedaan maken wat er is gebeurd. We kunnen ook niet geheel uitsluiten dat er ooit weer een dergelijke fraudezaak aan het licht komt. Dat heeft de geschiedenis ons wel geleerd... Het is van het allergrootste belang dat de samenleving kan blijven vertrouwen op de wetenschap. Daarom zullen we alles doen wat nodig is om de kansen op herhaling van een dergelijke zaak zo klein mogelijk te maken. Deze universiteit maakt zich daar sterk voor. Dat zijn we aan onze stand verplicht. Dank u wel. Dan is er nu ruimte voor vragen. Een aantal van u spreekt... De heer ook hierna uh, in verbreden in interviews. Als er vragen zijn, wilt u eerst even uw naam noemen en van wie u bent. En ik heb uh, de heren achter de tafel gevraagd om de vraag eerst even te herhalen voor zijn antwoorden. Dat is voor de videostream, zodat mensen op afstand ook de vragen kunnen volgen. Gaat u gang. Dat heeft u goed begrepen. Andere vragen? Hartelijk dank. dan is de RTL. Uh, en heeft u zich al iets over aan de nieuwe verklaring? Ik ben niet u zelf in kwalificatie van de Universiteit van Tilburg, dat inderdaad zo lang heeft kunnen? de voortvoer, we hadden er dingen anders. Uh, uh, heeft u signalen eerder gehad die misschien niet zijn opgeklikt? Uh, zijn, zijn ik begin om te zeggen dat als ik zeg dat dingen beter hadden gemoeten namens de universiteit, dat ik daar natuurlijk vol verantwoordelijk voor ben. Ik ben de rector en het college van bestuur is verantwoordelijk. Uh, ik heb alleen duidelijk gemaakt dat ik mijn eerste signaal over dit gedrag van stapel kreeg ik op zaterdag 26, 27 augustus om twee uur middags. Vanaf dat moment heb ik heel veel dingen gedaan waarvan ik ook denk dat we ze hebben moeten doen. Dus in die zin uh, denk ik dat het goede acties zijn. Verder heb ik net gesproken over het feit dat dit niet eerder ontdekt is. De heer Leeveld heeft daar ook een aantal dingen over gezegd. Daar kunnen wij ook een aantal lessen uit trekken. Maar ik prijs me wel gelukkig met de eindconclusie van de commissie. Dat men zegt, niemand in de universiteit had uiteindelijk zoveel kennis dat, dit, dat daar ook werk van gemaakt had moeten worden. Voor mijzelf in ieder geval... Wil je even de vraag herhalen? Sorry, de vraag is of we niet eerder signalen hadden, zodat het eerder ontdekt had kunnen worden. Voor mijzelf spreek ik dus over die 27 augustus. Uh, het rapport legt de vinger erop dat er onder de huids wel aanwijzingen zijn geweest. Maar dat het niet ja, zeg maar, zo duidelijk was uh, dat er reden was om direct op te treden. Maar bedoel, we moeten ons wel die vraag stellen, hadden we dat eerder... ...kunnen achterhalen, maar misschien kan de heer Leerveld daar wat meer over zeggen... ...want het is ook een kwestie van vaststelling door de commissie. Ja, er zijn, dat zeggen we ook in het rapport, eerdere meldingen geweest. Dat waren meldingen van vermoedens. En die meldingen die zijn gedaan aan mensen die daar serieus naar gekeken hebben... ...en naar het oordeel van de commissie, we zijn het buitengewoon zorgvuldig nagegaan... Eh, ...toch eh, niet hebben kunnen zien dat, dat die vermoedens zo dwingend wezen op datafraude, dat melding bij de rector Bagnificus eh, geboden was. Um, maar er zijn dus eerder vermoedens geweest, zeker. Maar als ik daar, dan is er bijvoorbeeld een co die dan een vermoeden heeft, dat dan aangeeft bij. Een staflid. Een staflid en. en, de, en de, Niet bij de rector overigens, hè? Hey, zo, ver, zo ver is dat niet gegaan en dat was ook het punt niet. Er werd nooit gemeld dat er helemaal geen onderzoek was gedaan op de school. Dat was niet aan de orde. Maar er waren wel eens statistische merkwaardigheden in tabellen. En daar kijkt zo'n staflid na. En eh, wij hebben geconstateerd dat daar niet voldoende bewijskracht in heeft gezeten... ...dat dat staflid dat diende te melden bij de vertrouwenspersoon de rector van de universiteit. Achteraf zeg je, had hij het toch maar gedaan. Het vermoeden, het, het vermoeden gemeld. Uh, maar dat hij dat moest, nee, dat hebben we niet kunnen constateren. Okay. De volgende vraag. Dat is onjuist. Mag ik mag ik dat? Uh, u moet er heel precies over zijn. Bij twee derde van de dissertaties is er sprake van data die door de heer Stapel zijn aangereikt. Van een deel daarvan hebben we zekerheid dat dat gefingeerde data zijn. Bij een ander deel zijn we nog bezig om dat te onderzoeken. Maar we hebben ernstige verdenkingen. Ja, dat, dat is een heel... ja, Wat gebeurt er met dissertaties waarin gefingeerde data zitten? Wij hebben als een van onze aanbevelingen uh, uh, geformuleerd dat de betreffende universiteiten dit openbaar dienen te maken. Het moet niet kunnen gebeuren dat in die dissertaties vermeld onderzoek. ...wordt geciteerd als zijnde echt onderzoek. Die onderzoeksbevindingen die kunnen niet meer meelopen in het vervolg van de wetenschap. En dat moet dus gaan gebeuren. Er moet worden openbaar gemaakt waar er gefingeerde data in die dissertaties zitten. Sorry, sorry. Gaat je gaan. Dat is heel beroerd voor de auteur. Dat is echt heel erg voor de auteur. De auteur moet constateren dat die mooie dissertatie die hij of zij geproduceerd heeft, dat die niet zo mooi meer is. Dat je daar niet meer trots op kan zijn. Dat is een ramp voor de auteur. En wij hebben de universiteiten aanbevolen om in al die gevallen buitengewoon genereus met die auteurs te om te springen, zodat ze zo snel mogelijk een nieuwe start kunnen maken met hun onderzoek. Nee, nee, nee. nee, nee. De conclusie is duidelijk. Er is geen enkele reden gevonden om de doktersgaat die deze mensen verkregen hebben, om die terug te trekken. Zij waren ...niet op de hoogte van de fraude, dus ze hebben daar niet aan meegewerkt en ze konden het ook niet weten. Dank het gaat? Ja, dat kunnen we precies zeggen. Is het bekend om hoeveel aio's en promovendi dat gaat? Er zijn 21 proefschriften geschreven waarbij de heer Stapel promotor of mede promotor was... Zeven van die proefschriften bevatten geen, zeker geen gefingeerde data. Dat zijn gevallen waar de promovendus of de promovenda... ...zelf, helemaal zelf in eigen beheer de data vergaard heeft. Bij de veertien anderen uh, zijn er aangereikte data. En van die aangereikte data weten we in een flink aantal gevallen... ...dat het valse data waren. In andere Gevallen, ...moet dat nog verder worden uitgezocht. Eén geval is, en dan zie je het drama wat zich daar afspeelt. Eén geval, dat was een geplande promotie voor 7 oktober dit jaar. En toen de promovenda begin september vernam wat hier aan de hand was... ...heeft ze zelf direct het initiatief genomen om die promotiedatum te doen uitstellen, zodat ze de kans heeft om na te gaan of en welke gefingeerde data in haar proefschrift voorkomen. Uh, en die kans die is haar natuurlijk gegeven. En ik denk dat de rector daar ook meer over kan zeggen. Nee, niet op zijn dokterstitel. Ja, het onderzoek is dus waardeloos. Maar wat doe je? met het verlenen van een doktersgraad, dan moet iemand hebben laten zien dat hij het onderzoek dat gangbaar is op zijn vakgebied zelfstandig kan uitvoeren. En dat is in al die gevallen wel het geval geweest. Al die experimenten zijn in alle detail voorbereid. Alle data uit de experimenten zijn in detail statistisch geanalyseerd. De artikelen zijn zelf geschreven. Dat zijn de criteria die je hanteert om het doktersgraad toe te kennen. Misschien kan ik nog een aanvulling doen op het punt okay. waar professor al net zei. Wij zijn ook in gesprek voor zover die mensen zeg maar, hier gepromoveerd zijn. Kijken wij ook hoe we daar dus compensatie kunnen bieden. Het enige, enige uh, geval wat net genoemd was voor het, van de kandidaat die op 7 oktober zou promoveren. Die promotie hebben we mede op haar initiatief ook uitgesteld... Zij zegt ik wil toch mijn best doen om die promotie later af te ronden met nieuw onderzoek. En wij kijken hoe we daarbij kunnen helpen om haar bijvoorbeeld onderzoekstijd ook weer kunnen compenseren. Dus ik voel mezelf ook medeverantwoordelijk mede voor de jonge mensen om te kijken hoe we dat per geval weer op een nette manier kunnen oplossen. Zo zeggen gaat het om ervan iets onderzoeken, maar dat is dus niet. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik was er een beetje verward door. Kunst u dat uitleggen of dat wel helemaal de gangbare praktijk is in deze wetenschap, vooral de conclusie te bedenken en dan pas te gaan kijken hoe je dat vraagt. Ja, de vraag is dus: is het gangbare praktijk in de sociale psychologie met name om vooraf te bedenken wat er uit een onderzoek moet komen en het dan te gaan doen, hè? Dat is tot op zekere hoogte gangbaar. Ja. Uh, wij spreken van de empirische cyclus. Je bedenkt een theorie. Dat wil zeggen een verklaring. Voor het mechanisme. Van dat het menselijk gedrag stuurt. Het sociale gedrag in dit geval. En die uh, theorie. Die, daaruit kun je een aantal toetsbare hypothesen afleiden. Als die theorie juist is. ...dan moet dit het geval zijn en dan moet dat het geval zijn. En dan is de kunst om die hypotheses uh, in toetsbare experimenten uh, te gaan testen. Dat is een hele normale gang van zaken. Wanneer je dat gaat doen, zul je in veel gevallen vinden dat je hypothese niet bevestigd wordt. Dat is heel gewoon. Uh, als ik naar mijn eigen carrière kijk, dan haal ik misschien een percentage van 15 of 20 procent. De rest gaat allemaal verkeerd. Maar daar gaat het nou net om. Als het verkeerd gaat, dan vertellen je data je een ander verhaal dan dat je gedacht had. En je stelt dan je theorie bij, je verfijnt hem en je leidt weer nieuwe hypotheses af die je weer in nieuwe experimenten toetst. Dat is de gang van zaken. Nou, die laatste gang van zaken hebben wij niet echt zien gebeuren in de werkwijze van Stapel. Daar was eigenlijk niet vaak sprake van die wederkerende empirische cyclus. Er werden losse theorietjes steeds geformuleerd en getest. Uh, en je vervolg die experimenten, dat het over de spullen achterin de kofferbak... waar je het niet gewoon vragen leest, of is het een soort experiment van de Arketers? Een... Dit wordt ook een experiment genoemd. Uh, dat is in veel gevallen, lang niet in alle gevallen, maar in veel gevallen is dat een vragenformulier. Maar het, zou, het kan ook een reactietijd-experiment zijn. Er is een computer, daar verschijnt de vraag op. Je geeft een antwoord met een drukknop en de reactietijd en de aard van het antwoord, ja of nee meestal, wordt gemeten. Dat is een experiment. Okay. Nee, wij, wij hebben al die gevallen grondig nagekeken en de evidentie die daar was voorgelegd, heeft ook bij ons in de commissie op tafel gelegen. We hebben dus de gevallen echt zelf beoordeeld. U vraagt mij of u tevoren... Sorry, uw laatste... Nee, daar had ik het toch goed. Maar... Uh, dat is niet zo makkelijk, maar ik zal mijn best doen. U vraagt mij, ben ik er echt van overtuigd dat niemand in de onderzoeksgroep aanwijzingen had... Uh, ik, heb zelf daar geen, ik heb daar zelf natuurlijk onderzocht, al voordat de commissie, want ik ben zelf natuurlijk ook gaan graven wat is er aan de hand. Uh, en de, uh, ik heb vervolgens naar de commissie gezegd, wil dat nadeel van mij onderzoeken? Ik bedoel, en als de heer Leveld dan zegt dat hij dat op tafel heeft gehad met, al zijn, met alle bewijsmateriaal en trekt die conclusie. Ja, dan zal ik moeten zeggen, dat is het oordeel van de commissie. Ik heb, daar, ik heb daar geen andere aanwijzingen bij die hier niet op tafel hebben gelegen. Dus ik sluit me daarbij aan. Oké, okay. de tweede rij. Ja. Ja, de wetenschap is hier in hoeverre heeft deze affaire de wetenschap geschaad? Dat is uw vraag. De schade is groot, naar mijn gevoel. In de eerste plaats voor de sociale psychologie. De sociale psychologie timmert flink aan de weg in Nederland. Soms op manieren waar ik grote bedenkingen over heb. Maar dat is nu niet aan het orde van de commissie. Uh, wanneer zo'n geval zich voordoet en dan in het bijzonder nog eens even dat geval van die vleeseters, uh, dan schaadt dat het vak. Het laat uh, jonge mensen toch overwegen, moet ik zo'n vak gaan studeren, is dat wel verstandig? Uh, en ik denk dat die schade groot is en het zou de sociaalpsychologen... ...in Nederland, die zijn georganiseerd in een vereniging, sieren wanneer ze zo snel mogelijk een serieus zelfonderzoek doen. Maar het schaadt ook de wetenschap op grotere schaal. Want wetenschappelijke fraude leidt altijd tot generalisaties van kunnen wij die wetenschap nog vertrouwen. Dat soort eh, verhalen komen altijd naar boven en die moeten wij als wetenschappers natuurlijk ook serieus nemen. Ja, zijn bij die vele publicaties die gebaseerd zijn op gefingeerde <hums> data, zijn daar in het oog springende zaken bij? Jazeker zijn die er. Een recent geval is het artikel naar de reactie van mensen op chaos in hun omgeving. Bij chaos in je omgeving, rotzooi op straat, noem maar op. Uh, ...is volgens deze hypothese, worden mensen minder sociaal. Uh, vraag me niet om details, maar dat is ongeveer het verhaal. Nou, dat spreekt wel eens aan. Uh, dat onderzoek was geheel gefingeerd. En die conclusie die mag dus ook niet getrokken worden. Dat moet allemaal door de tijdschriften, allemaal worden teruggetrokken. Dan kunt u zien wat dat voor een schade aanricht... Aan de wetenschappen en aan dit vakgebied. Dankjewel, achteraan Ja, dat doe ik op. Er zijn meer waarin dat u de vragen aan. Uh, hoe weten we. Hè, is uw vraag. Ik formuleer het iets anders. Dat uh, bij een aantal publicaties. Genoemde publicaties. Gefingeerde data zijn gebruikt. Uh, in eerste instantie. Heeft de heer Stapel. Met ons meegewerkt. En een lijst. Uh, aangeleverd. Van publicaties. Die volgens zijn eigen. Uh, oordeel. ...gefingeerde data bevatten. Uh, wij hebben vervolgens een tweede lijst gemaakt... ...ongeveer even groot... ...en hem gevraagd ook daarover zijn oordeel te geven. Hij heeft ons toen laten weten dat hij daar fysiek en psychologisch... ...op dit moment niet toe in staat was. Wij zijn daar niet van afhankelijk. In veel gevallen kun je... Uh, ...op statistische gronden aantonen dat de gepubliceerde data niet kunnen kloppen. Uh, in feite hebben de klokkenluiders dat zelf gedaan. Die hebben zo'n geval boven water gehaald. Zelf hebben ze de analyses gedaan en aangetoond... ...deze tabel is statistisch onmogelijk. Wij kunnen het onderzoek ook doen. Het moet alleen gaan gebeuren. Uh, en wanneer de heer Stapel niet zou meewerken... ...dan... Uh, ...moeten wij statistische expertise gaan inhuren uh, om dit uit te voeren. Dat gaat lang duren en gaat heel veel geld kosten. Maar het zal moeten. Dankjewel. Vooraan, ja. Ja, daar wil, ik heel graag, mag dat even, daar wil ik heel graag op reageren. Wij zijn ook die uh, verklaring een aantal keren tegengekomen. Gelukkig hadden wij niet als commissie de opdracht om ons uit te spreken over de geestesgesteldheid van de heer Stapel. Maar uh, wat hierover wel te zeggen is, is dat zo'n soort verklaring vaak wordt gegeven. Die hebben we verschillende malen gehoord. Die verklaring... Uh, ...die moet je echt verre van je uh, uh, gooien... ...want uh, daar is geen enkele grond voor. Kijk eens, uh, dat de publicatiedruk groot is in de wetenschappen, ...dat weten wij wetenschappers allemaal. Je staat allemaal onder die publicatiedruk. Maar niemand, werkelijk niemand haalt het in zijn hoofd... ...om daarom dan maar te gaan frauderen. De publicatiedruk... ...is natuurlijk wel een voorwaarde. Het is een conditie waaronder dit soort fouten optreedt... ...maar het is niet de oorzaak. Die twee dingen moet je niet door elkaar halen. Even net wat er net gezegd wordt, u zei... Uh, ...in eerste instantie heeft Stapel uh, wel een aantal aanwijzingen gegeven... ...waar de verkeerde data in zaten. Daarna dat duidelijk en moet u het zelf verder onderzoeken wat veel tijd betekent dat niet meer mee wil werken? Of een... We, wij hopen nog steeds dat hij het zal doen. Hij heeft ons laten weten dat hij fysiek en psychologisch niet in staat was om op dit moment mee te werken. Maar hij heeft niet expliciet medewerking geweigerd. Maar hij mag wel opschieten, want wij willen dit heel snel gaan afronden. Achteraan. De vraag gaan halen. U vraagt of wij een schadevergoeding gaan eisen aan de heer Stapel. Ik heb net iets gezegd over wat we dus doen aan acties tegen hem. Ik sluit verdere acties niet uit. Dus dat betekent dat we dat voor mogelijk houden. Ik wil eerst ook een afgerond beeld hebben van wat die schade dan is. En dat hangt ook af van de eindbevindingen van de commissie Leefdel. Maar wij sluiten dat op zich niks uit. Uh, het feit dat hij niet meer hoogleraar is, betekent dat hij zijn professorstitel verliest. De commissie maakt ook nog een opmerking, maar dat kan de heer Leerveld verder toelichten over de dokterstitel. Uh, en die dokterstitel is in Amsterdam verleend. Als daar dus iets moet gebeuren, is dat aan mijn collega in Amsterdam. Ja, daar, daar kunnen We kunnen daar iets over zeggen, want wij hebben een aanbeveling in ons interim rapport uh, aan de Universiteit van Amsterdam om te gaan onderzoeken... Of eh, op grond van deze eh, fraudegeschiedenis de doktersgraad eh, van de heer Stapel kan worden teruggetrokken. Eh, dat zou heel gemakkelijk zijn wanneer kon worden aangetoond dat ook in zijn proefschrift gefingeerde data voorkomen. Dat is nog niet aangetoond, het is natuurlijk ook al een tijd terug. En als er al onderzoeksgegevens waren, dan zijn die langzamerhand weg. Uh, uh, maar dat onderzoek is nog gaande, moet ik u zeggen. Uh, een andere grond, en dat noemen wij ook in onze aanbeveling, om de doktersgraad terug te trekken, is uh, de. Uh, uh, ja, hoe formuleer je dat? Uh, de uitzonderlijke onwaardigheid. Best, de uitzonderlijke onwaardigheid ...van dit gedrag voor een topwetenschapper. En daar is een precedent. De fysicus Schön, de Duitse fysicus Schön, heeft kort geleden zijn doktersgraad om precies die reden, het frauderen van data, verloren. Hij gang. Nederlandse wetenschap aan zich, hoe leid je eronder? En verwacht u ook dat er misschien wel uh, vanuit Science of vanuit internationale optiek misschien ook wel aangichtes komen of schade van voedingseisen, dat soort zaken? Wij hebben uh, niet als opdracht, de vraag eigenlijk, komen er schade, claims van ook internationaal van, van uh, organisaties op dit gebied van ...tijdschriften die publicaties moeten terugtrekken enzovoort. Dat was uw vraag. Uh, wij hebben dat gelukkig niet hoeven onderzoeken in, uh, in onze rapportage... ...maar we hebben wel een aanbeveling gedaan... Dat, ...en die is dat zo gauw wij eruit zijn met, uh, met het uitsorteren van de, uh, van de besmette publicaties... ...dat daarvan direct mededeling moet worden gedaan... ...naar de betreffende uitgevers. Um, en wat die daarmee doen is een andere zaak... ...maar dat moet in ieder geval gebeuren. Wij weten, want we hebben daar direct al... Um, um, um, um, um, e-mailwisseling over gehad... ...dat de APA, dus de American Psychological Association... ...die een groot deel van de tijdschriften uitgeeft... ...waarin Stapel publiceerde... ...zelf al met een onderzoek is gestart... ...over welke artikelen ze moeten gaan terugtrekken. En eh, eh, ik hoop en verwacht ook wel dat ze dat goed met ons coördineren. Ga je gang. Ja, eh, vraag, eh, moet er een sterker controlemechanisme komen op wetenschappelijk onderzoek? Ik denk zeker dat de randvoorwaarden voor het wetenschappelijke bedrijf... Eh, ...op punten aangepast en bijgesteld moet worden. Die zijn blijkbaar niet scherp genoeg om dit soort fraudegevallen te voorkomen. Laat ik er overigens bij zeggen dat dit soort fraudegevallen... ...uiterst zeldzaam zijn. En je moet altijd oppassen om niet een grote bureaucratie te gaan opzetten... ...om het laatste fraudegeval dat gemeld is te bestrijden. Dat is niet verstandig. Maar er moet wel wat. Dat is zeker het geval. Om te beginnen zullen de tijdschriften zich veel beter aan hun eigen regels moeten houden. Bijvoorbeeld bij de psychologische tijdschriften... ...dat elke publicatie moet aangeven... Waar de data gearchiveerd zijn en hoe ze toegankelijk zijn. Dat gebeurt gewoon niet. En er is onlangs een onderzoek gedaan, internationaal onderzoek, over de toegankelijkheid van zulke data. En daar kwam uit dat in strijd met wat de tijdschriften zelf als regel hanteren, veel van de data die ten grondslag liggen aan publicaties niet toegankelijk zijn. Nou ja, kijk. Ja. Ja. Ja. Wetenschappelijk... Ja. Ja. Nou, ik kan dat niet op wetenschappelijk onderzoek baseren. Dat is duidelijk. Maar als er één bedrijfstak is in deze wereld waar fraude een, een heel kleine kans maakt, dan is het de wetenschap. De basis van de wetenschap is de kritische controle van elkaars bevindingen. Dat doen we de hele dag, nauwelijks wat anders. En dan maakt een fraudeur weinig kans. Het kan gebeuren, een kwaadwillende wetenschapper kan het doen, maar de wetenschap zelf is zo georganiseerd dat die kans klein is. Elk artikel moet door een aantal peers gereviewd worden, onafhankelijke. Peers ...gereviewd worden voor publicatie. Wat ook van groot belang is... ...is dat een onderzoeksresultaat... ...niet in de kanon... ...van de wetenschap terecht kan komen... ...wanneer... ...dat onderzoek niet... ...verschillende... ...malen is gerepliceerd... ...onafhankelijk is gerepliceerd... ...op andere plaatsen. Dat soort controles... ...bestaan in de wetenschap... En die maken het heel erg moeilijk om fraude langdurig of op grote schaal vol te houden. Dankjewel. Eén laatste vraag, meneer Niet. Ja, maar dan blijft van... oh. ja dat, is, uh, dat is opmerkelijk. Wij hebben uh, dit onderzocht. Wij hebben gezien dat daar zijn raffinement erg groot was. Hij was heel slim. Dat, die, eh, ...dat melding aan deze universiteit van vermoedens relatief moeilijk was. Eh, het zou hebben geholpen als dat makkelijk was geweest. En we hebben gezien dat, een aantal, eh, eh, dat er een aantal zwakheden zijn... ...in het kritisch functioneren van de wetenschap. Bijvoorbeeld het aanhouden van het dataarchief. Bijvoorbeeld het melden waar je spullen te vinden zijn in de tijdschriftpublicatie. Bijvoorbeeld het melden, expliciet melden, op welke school je onderzoek is gedaan. Ook dat is allemaal voorgeschreven, maar wordt niet gevolgd altijd. Mag ik voor de, voor de orde? één laatste vraag, daarna gaan we door met je Gaan. Ik vind, en dat doe ik zelf altijd, als ik een artikel moet beoordelen voor eh, opname in een tijdschrift, dan kijk ik heel grondig door de tabellen heen. En ik doe mijn best om te zien of het wel kan. Eh, dat wordt blijkbaar niet door iedereen gedaan. Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Eh, eh, het zal erg afhangen van de medewerking van de heer Stapel. Als de heer Stapel ons zegt die en die en die en die artikelen die bevatten gefingeerde data, dan kunnen we tenminste opschieten. Dat betekent niet dat we de andere artikelen dan voor waar aannemen. Nee, die moeten allemaal nog steeds bekeken worden. Maar het schiet wel harder op. Wanneer we nu statistische experts moeten aantrekken om al dat onderzoek te gaan doen, dan gaat het vele maanden duren. In het andere geval hoop ik toch met een paar maanden, laten we zeggen een maand of drie, er doorheen te zijn. En dan moet ik u toch zeggen dat we heel vlug zijn. Het laatste grote eh, fraudegeval in de psychologie is geweest... en de biologie is dat geweest van Mark Hauser op Harvard. Acht publicaties met valse data. De onderzoekscommissie heeft daar drie jaar over gedaan. Dus voorlopig... Voorlopig denken we dat we vlot zijn. Dankjewel. We gaan deze bijeenkomst afsluiten. Zometeen bieden we gelegenheid voor interviews. Als u de ruimte verlaat dan krijgt u hier een exemplaar van het onderzoeksrapport met het persbericht en de teksten van de beide inleiders. En ook toegevoegd is een verklaring die de heer Stapel vanmorgen heeft afgegeven. Dankjewel.